Amida. Het eerste amida is een stille amida. Als je alleen bidt, heb je eigenlijk alleen een stille amida. Als je met, met een Minyan of meer bidt, dan heb je, als er een Gazan in de midden is, een stille amida en een herhaling van het amida. Ik zal me in deze opnames alleen richten op de herhaling van het amida.